6 Uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In heel in Limburg zijn in de jaren 50 ook in een meisjesinternaat opmerkelijk veel verstandelijk gehandicapte kinderen overleden. De Limburgse omroep L1 heeft bij de gemeente cijfers opgevraagd. En daaruit blijkt dat tussen 1952 en 1954 in het internaat Sint Anna 40 meisjes zijn overleden. Sint Anna was een instelling voor verstandelijk gehandicapte vrouwen. Gisteren werd bekend dat het OM onderzoek doet... naar de dood van 34 jongens in het internaat sint Jozef ook in heel. Volgens de Spaanse politie is met de arrestatie van een 24-jarige Mexicaan... een aanslag in Madrid vereideld. De student zou van plan zijn geweest... een aanslag met gas of chemicaliën te plegen... tijdens een demonstratie vanavond tegen het pausbezoek. De paus komt morgen naar Madrid in het kader van de Wereldjongerendagen.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 Twee Britse mannen hebben vier jaar cel gekregen... voor een oproep via Facebook om mee te doen aan rellen. De twee mannen van 21 en 22 hadden plunderingen aangekondigd... in het stadje Northwich, maar de politie werd getipt... en kon nog op tijd ingrijpen. In Londen heeft de inlichtingendienst Scotland Yard... maandag rellen kunnen voorkomen door gecodeerde berichten... op de telefoons van gearresteerde relschoppers te ontcijferen. FC Twente heeft in de playoffs om de Champions League... thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Benfica...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 Het ministerie van Defensie erkent dat er logistieke problemen zijn... met de politietrainingsmissie in Kunduz, zoals de NOS begin deze week meldde. Maar die problemen zouden inmiddels grotendeels zijn opgelost. Minister Hillen van Defensie komt deze ochtend uitleg geven. En we praten verder over de plannen van president Sarkozy en Angela Merkel... van Duitsland voor één economische regering in Europa. Is dat de oplossing om de schuldencrisis te bezweren? En in Japan is er nog steeds grote onrust over de kwaliteit van het voedsel daar... na het ongeluk in de kerncentrale in Fukushima. Dat en meer in dit Radio 1-journaal tot half tien vanochtend. In Madrid heeft de Spaanse antiterreurpolitie... een Mexicaanse chemiestudent van 24 jaar opgepakt. Correspondent Robert Boshart.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 Met een aanslag zouden de Mexicanen een demonstratie tegen het bezoek van de paus hebben willen ontwrichten. De politie had al dagen geleden gemerkt dat een jonge Mexicaan op verschillende plekken in internet zat op te scheppen. Dat hij heel streng katholiek was en dat hij streng wilde optreden tegen vijanden van de paus. En dat het volgens hem heel gemakkelijk was om een bepaalde soort gas te maken. Sarin gas en andere soorten gas en explosieven waarmee je het honderden zondaars tegelijk van kant kon maken. Ja, die grote demonstratie tegen het bezoek van de paus staat voor vanavond gepland. En dat protest is niet tegen de paus zelf, maar tegen de Spaanse regering... die miljoenen euro's voor de pauselijke visite heeft uitgetrokken. Het grootste jongeren evenement ter wereld is gisteravond begonnen. Tienduizenden jongeren hadden zich op het Sibelisplein in Madrid verzameld. Para firme. Deze bisschop riep de jongeren op hun geloof te beleiden. Niet alleen in het jongensinternaat in het Limburgse Heel... ...is het aantal sterfgevallen in de jaren 50 opmerkelijk hoog. Ook in het meisjesinternaat Sint-Anna voor ongewoon... ...veel verstandelijk gehandicapten. Dat meldt de regionale omroep L1. Een woordvoerder van de gemeente Maaschouw, waar het dorp heel onder valt... Vertelt. Wat we constateren is dat zowel het aantal meldingen van overledens binnen het jongensinternaat is gestegen, maar gelijktijdig in die jaren ook binnen het meisjesinternaat. Precies het aantal zelfde overledens zijn nou. En in het meisjesinternaat zouden in die periode van 1952 tot 1954 zelfs meer kinderen zijn overleden dan in het jongensinternaat Sint-Jozef. De overleden meisjes waren al bijna allemaal 12 jaar of jonger. De overleden jongens waren allemaal ouder dan 12. De gemeente baseert zich op cijfers en heeft geen idee over de doodsoorzaken. Als een overlijden wordt gemeld, veel mensen denken dan ook dat bijvoorbeeld de doodsoorzaak kenbaar wordt gemaakt aan de gemeente. Dat is niet altijd zo. Er is wel eens een keer een rapport van een lijkschouwer of een arts, maar dat soort gegevens worden in die tijd maar maximaal twee jaar bewaard. Het OM gaat in ieder geval de dood van de 34 jongens in het katholieke internaat onderzoeken.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 de twee van 21 en 22 jaar hebben zelf niet geplunderd, maar schreven op Facebook waar de railschoppers zich moesten verzamelen. Ook riepen ze op tot vernielingen en plunderingen in het stadje Northwich. Door een tip kon de politie op tijd ingrijpen. De zware straffen betekenen volgens de politie dat ophitsing een zeer ernstig vergrijp is. incitement Encouraging others to get together um, to, to cause uh, disorder, riot, damage, looting, stealing, the type of activity that we saw is sufficient in itself. Um, and the gravity, I think, is reflected. The gravity of the sentence is reflected um, by the national mood at the time and the fear which still exists now. Er heerst volgens de politie nog steeds angst voor rellen in Groot-Brittannië. Inlichtingendienst Scotland Yard voorkwam afgelopen maandag chaos door gecodeerde berichten op de telefoons van gearresteerde relschoppers te onderscheppen. Er werd extra oproerpolitie ingezet waardoor plunderingen konden worden voorkomen. Vicepremier Nick Clegg kondigde gisteren aan dat relschoppers hun taakstraffen in felgekleurde jasjes moeten uitvoeren, zodat ze goed zichtbaar zijn. In every single one of the communities affected er zullen community-payback-schemes... waar je mensen in visieve, oranje klokken... voor de damage done, repairing en improving... de neighborhood's affected. Volgens Kleck had meer dan 60 van de relschoppers al een strafblad. De prominente Indiase activist Anna Hazare is vrijgelaten. Maar hij weigert de gevangenis te verlaten... Vanwege zijn arrestatie gisteren gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren. Er zouden nooit genoeg arrestantenbusjes busjes zijn om iedereen in de boeien te slaan, roept deze demonstrant. Volgens hem heeft heel India schoon genoeg van de corruptie. De corruptie kost het land miljarden en de regering doet er nauwelijks iets aan. Hazari werd aangehouden omdat hij van plan was in hongerstaking te gaan tegen een nieuwe anticorruptiewet. Die wet stelt volgens Hazari niks voor. De politie heeft een van de verdachten van een gewapende overval in Driebergen opgepakt. Sinds gisteren stond hij met naam en foto op de nationale opsporingslijst, vertelt de politie. Twee personen hebben laten zien. En één persoon is daar gisteren in het oosten van het land van aangehouden. De politie kon de vermoedelijke overvaller uh, arresteren nadat verschillende tips waren binnengekomen. Deze persoon had ingebroken in een woning, is daar uh, direct aangehouden. Via via kwam men daar ook achter dat hij gezocht werd. Nadat ze ook het beeld hadden gezien van deze persoon. En uh, die is gelijk op transport gezet richting Utrecht. Omdat hij hier natuurlijk een uh, belangrijke zaak heeft. Waar de verdachte is opgepakt wil de politie niet zeggen. De tweede verdachte loopt nog vrij rond. De twee zouden in mei een overval gepleegd hebben op een kantoor van de Rabobank in Driebergen. Er is gericht geschoten op een getuige. En daarna zijn de mannen vertrokken. Nou, we hebben die zaak in onderzoek. En we wisten ook dat zij verdachten waren in deze zaak. Hè, na dat uitgebreide onderzoek. Alleen, het was onbekend waar ze zich schuil hielden. Eén persoon hebben we gelukkig nu. Nu de andere nog. En tot slot het financiële nieuws. Zorgen over de Europese economie maakten gisteren een voorlopig einde aan het herstel op Wall Street. Na drie dagen van koerswinsten daalde de toonaangevende Dow Jones met 0,7 procent. Technologieindex Nasdaq verloor ruim 1 procent. In Azië wordt alweer een paar uur gehandeld en ook daar staan de cijfers in het rood. De Nikkei staat momenteel op een verlies van ruim 1 procent.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 Naar aanleiding van het drama tijdens het muziekfestival India State Fair... in het Amerikaanse Indianapolis... hebben zowel de groep Lady Antebellum als Jenna Jackson besloten... om niet op te treden. Afgelopen zaterdag overleden vijf mensen tijdens het festival... en raakten ruim veertig concertbezoekers gewond... nadat het hoofdpodium instortte. Het festival duurt nog tot en met 21 augustus. Excels Maroon 5 en Train treden wel op. James Valentine, gitarist van Maroon 5, verklaarde dat de groep lang heeft nagedacht of ze wel moesten optreden. Dat de groep toch gaat spelen is omdat er een benefietconcert komt voor de slachtoffers en familieleden. Maroon 5 met Sunday Morning. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn pas over 14 maanden... maar de campagne is al begonnen. De strijd om de republikeinse kandidatuur... is afgelopen weekend echt van start gegaan. En dat gevecht gaat gepaard met zoveel aanvallen op Obama... dat hij niet langer kan achterblijven. De president maakt nu een bustoer door het Middenwesten van Amerika. Correspondent Wessel de Jong...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 Maar of hij deze voornemens in september door het congres zal krijgen, dat is zeer de vraag. Want het is al campagne tijd. Een verslag van uh, correspondent Wessel de Jong. Het is 19 minuten over 6. De Japanse overheid gaat nu ook alle rijst testen op radioactiviteit. Een mededeling die de Japanse consument nog bezorgder maakt over de voedselveiligheid daar. Na de ramp met de kerncentrale in Fukushima... werd al straling gemeten in vlees, melk, thee en groenten. Correspondent Wouter Zwart bezocht boeren in het stralingsgebied... die het heft in eigen hand hebben genomen. Mooi kommetje. Ze staan er mooi bij, hè? Nog even en de rijsvelden hier die kunnen geoogst worden. Boer Ito trekt nu al wat planten uit de modder. Maar dat is niet op de oogsten is om te testen. De kerncentrale staat daar, wijst hij, in het oosten. En de stralingswolk, zegt Mene Ito, kwam zo via het noorden overdrijven met een bocht naar ons toe. We hebben het in de 3e en de 11e uur, in het oosten van de kernoorlog. Tot die ramp van de 11e maart werden we hier allemaal gehersenspoeld, zegt hij. We geloofden echt dat de kerncentrale veilig was en zelfs goed was voor het milieu. Wat doet dat met uw vertrouwen? Als boer en als vader vraag ik me oprecht af of wij onze kinderen nog wel kunnen beschermen tegen de vervuiling. En dat vertrouwen in de overheid, ja dat is echt weg. We moeten het zelf doen. Terug op de boerderij staan we in het eigen gemaakte laboratorium van Boer Ito. Rijstkorrels worden hier in potjes gestopt. De modder die uit het veld gehaald is ook. Wat doen jullie hier anders dan de overheid? Eh, paniek -e -e nou, Het doel van de regering, zegt hij, is puur om paniek te voorkomen. Ze laten eigenlijk alleen maar weten of de testresultaten over hun stralingslimiet heen gaan... Maar wij leven hier natuurlijk. Wij wonen en werken hier. Dus wij willen exact weten hoeveel straling er dan precies is. Welke stukjes land moeten we ontwijken? Een bijeenkomst vanavond tussen de boeren en een belangrijke Japanse professor. Iemand die heel veel reisde naar Tsjernobyl in het verleden. Het toneel van die andere grote ramp. Jaren 80, de Oekraïne. De oorzaak van de Tsjernobyl-ramp was dan anders. De uitkomst was overeenkomstig, zegt hij. En ik ben bezorgd, vertelt de professor dat de gevolgen, ziektes, voedselveiligheid in Fukushima... wel eens dezelfde als in Chernobyl kunnen worden. Cesium, dat is het meest schadelijke radioactieve goedje... dat hier is neergeslagen op de landbouwgrond van Fukushima. Het duurt waarschijnlijk tientallen, zo niet honderden jaren... voordat het echt helemaal is verdwenen. En volgens de professor kunnen de boeren de strijd tegen de radioactiviteit eigenlijk niet meer winnen. Ze kunnen er alleen mee leven. Ze kunnen met landbouwtrucs de straling hoogstens indammen. Zodat de inwendige besmetting van voedsel uit Fukushima zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Radio 1-journaal Sport. FC Twente heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Benfica. Het was de eerste wedstrijd in de playoffs van de Champions League. De return is volgende week. Twente kwam via Luc de Jong op voorsprong... maar nog voor de rust stond Benfica met 1-2 voor. In de tweede helft maakte Brian Ruiz gelijk. Trainer Ko Adriaanse houdt daardoor goede hoop voor de return... al had hij thuis liever een andere uitslag gezien. Het is jammer dat het niet 3-2 geworden is. De tweede helft uh, hebben we toch een aantal goede kansen gehad. en uh, is ook bijna stuk gespeeld. Uh, 3-2 zou nog mooier zijn, maar 2-2 geeft toch nog een hele goede hoop... Uh, om uh, uit tot goed resultaat te komen. Na rust viel Marco Janko in. Met uh, de spits erbij kwam FC Twente beter in de wedstrijd. Mede-aanvaller Luc de Jong vond dat Twente een goede tweede helft speelde. Ja, klopt. Uh, het was de tweede helft wel iets opportunistischer. En, uh, Mark kwam erbij en ik uh, ging een beetje naast Mark staan. En dan uh, ja, we wouden we toch zo wat forceren. Want we wisten, ja, we moeten sowieso gelijk ja, gelijkspel of winnen. En, uh, ja, toch wel je graag dat je nog, kansen hadden wel kans op nog een goaltje. Maar ze hadden ook een aantal kansen dat je dacht, van, ja, dan komen we ook goed weg. Dus ja, ik denk dat dit wel terecht is uitslag 2-2. En uh, ja, dat we en niet heel kansloos zijn volgende week, denk ik.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 Er werden nog meer wedstrijden gespeeld... in deze laatste voorronde van de Champions League. Arsenal boekte in Londen een zuinige 1-0-overwinning op Udinese. Olympique Lyon won thuis met 3-1 van Rubin Kazan. En Bate Borisov speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Sturmgraas. Het Tsjechische Victoria Pilsen zorgde voor een goede uitgangspositie... met een 3-1-zege bij FC Kopenhagen. En ook hier zijn de returns volgende week woensdag. Nog meer voetbal. Roy Berens is definitief speler van AZ. Hij komt over van Heerenveen, waar hij vier jaar speelde. Berens kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Friesland. Ik heb veel plezier gehad. Zeker de, eerste, ja, zeker de vier jaar, maar zeker de eerste twee, drie jaar waren het top daar. zo. En, uh, ja, daarom had ik ook mijn contract verlengd. Daar. Maar uh, op laatst ging het iets minder. En, uh, ja, dan moet je gewoon keuzes maken. En, uh, dat heb ik gedaan. En als je kijkt naar AZ, speel je toch bij... Uh, ze willen wel toch bij de eerste vijf. En ik denk qua voetbal kunnen ze ook bij de eerste drie spelen. Dus voor mij is het een stap omhoog, voetballend. En ja, ik denk dat ik hier een mooie tijd toe kan gaan. In Eindhoven bij PSV waren gisteren ook twee nieuwe spelers te bewonderen. Verdediger De Rijk en keeper Titon. Hij wil zich bij PSV in de kijkers spelen voor de nationale ploeg van Polen. Ja, klopt. Maar dat is een goede stap voor mij. PSV is een grote club. en uh, uh, Zeker mijn goal is uh, blijven op de doel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 De UEFA vermoedt dat de sponsoring vooral moet dienen om de nieuwe financiële regels van de Europese voetbalbond te omzeilen, die over twee jaar van kracht worden. Radio 1, het NOS-journaal. Met Dorald Meegens. Goedemorgen. In heel in Limburg zijn ook in een meisjesinternaat opmerkelijk veel verstandelijk gehandicapte kinderen overleden. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat tussen 1952 en 1954 in het internaat Sint Anna 40 meisjes onder de 12 zijn overleden. Het OM onderzoekt al de dood van 34 jongens in een ander internaat in heel in diezelfde periode. Volgens de Spaanse politie is met de arrestatie van een 24-jarige Mexicaan... een aanslag in Madrid vereideld. De chemiestudent zou van plan zijn geweest een aanslag met gas of chemicaliën te plegen... tijdens een demonstratie vanavond tegen het pausbezoek. De paus komt morgen naar Madrid. Twee Britse mannen moeten vier jaar de cel in voor een oproep om via Facebook... om mee te doen aan rellen in Northwich in het graafschap Cheshire. De politie werd over de oproep getipt en kon op tijd ingrijpen. In Londen heeft Scotland Yard maandagrellen kunnen voorkomen... door gecodeerde berichten op de mobieltjes van opgepakte relschoppers te ontcijferen. En een 22-jarige verdachte van een gewapende overval in Driebergen is opgepakt. Dat gebeurde aan de hand van tips nadat hij en een medeverdachte... maandag op de nationale opsporingslijst waren gezet. Na de overval op een bank in Driebergen in mei werd geschoten op een agent in Burger. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Het is vanochtend overwegend bewolkt. En misschien dat de zon in het oosten nog even te zien is, maar ook daar raakt het bewolkt. Vooral in de noordelijke helft van het land is vanochtend kans op een spatje regen. Maar veel stelt het niet voor. Nou, vanmiddag wordt het overal droog en breekt hier en daar de zon nog even door. En het wordt zo'n 21 graden in de bewolkte gebieden. En daar waar de zon tevoorschijn komt, plaatselijk 25 graden. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind, eerst uit het zuidwesten. Maar de komende uren draait de wind al snel naar het westen tot het noordwesten en blijft zwak tot matig van kracht. Morgen dan wordt het een zomersdag met veel ruimte voor de zon en maxima rond 24 graden. Later op de dag betrekt wel de lucht en is er ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Aan de BVK's informatie. Er staan een file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Vinkeveen en Knoopert-Holendrecht. 6 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden die langer duren dan gepland. Bij knopert holendrecht is de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen dicht. En hoeveel was het? Het was 69. Daar heb ik nog 6 euro voorbij gedaan. Maakt 75, gedeeld door 2, want we zouden de vrijhouden. Precies. Ik krijg dus nog 37,50 van je.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 Vanavond, 5 voor half 10, Avro Nederland 2. Een heel goedemorgen. U luistert naar het Radio 1-journaal. Het is 4 minuten over half 7. In de afgelopen 10 dagen zijn meer dan 30 auto's beschoten op snelwegen. Met name rond Rotterdam werden autoruiten onder vuur genomen.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 Nee, ook zijn baksteen, niks, kan niet hebben. Nee. Kijk je nou beter om je heen, nu je dit hebt gehoord? Eerder antwoord? Ja? Nee. nee. Ook die bij viaducten, bij flatgebouwen, dat soort dingen? Nee, nee. Je hebt zat nee. dingen om op te letten als je ermee rijdt. Nee, nooit. Nee. nee, wel met eieren bekogeld. Nee. nee, geen kogels gelukkig. Niet, nee, nee. Wat schijnt hier te gebeuren op dit stukje snelweg? Ja, ik eh, hoorde het van gisteren op de radio. Vind je dit eng? Ja, dat klinkt. Je bent een uh, stevige kerel, maar toch? Ja.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 Ja. Je moet kijken wat je mee veroorzaakt. Opalende. Ja, want uh, je hoeft niet eens iemand te verwonden met die kogel. Maar schrikken is al genoeg, hè? Ja, dat is het ergste. Dan ga je altijd rare dingen doen, als schrik. Kan maar zo uitwijken ergens heen in een ongeluk veroorzaken. Heeft u gehoord dat er hier tegenwoordig op auto's wordt geschoten? Ja, en op de A29, uh, A13. Is mij bekend, ja. ja, ja bent, bent u bang dat uh, door al die berichten er andere mensen idee krijgen om zoiets geks te doen? Ja.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 Nou, ik ze zeggen, u heeft net gegeten, de buik is vol, ja. dus uh, hou de ogen op de weg. Ja, dat is goed, dankjewel. Bedankt. Yo. Verslaggever Paul Sanders uh, hoorde u. Het is zeven uh, minuten over half zeven. Het uh, blauwe bordje verboden toegang... volgens artikel 461 van het wetboek van strafrecht... kom je op veel plekken tegen. Maar dat bordje houdt nieuwsgierigen niet altijd tegen. Zeker verslaggever Menno Reemeyer niet... want hij bezoekt deze week alleen maar plekken... die eigenlijk verboden terrein zijn. En Soms schakelt hij daar, de hulp, in, uh, sch schakelt hij daar hulp voor in. En dat is uh, vandaag de Vliegclub Rotterdam zodat onze verslaggever een blik kan werpen op de Horsten, het landgoed van kroonprins Willem-Alexander en Prinses Maxima. De start-up is beproefd, de runway 24 with unh 1019. Ja, We zitten net op het randje van die, van die buitenste daar, dus dat draaien we zo in. Ja. We zitten net op het randje. We zitten ja. inmiddels in de lucht, uh, piloot, uh, maar we de Wild. Uh, eigenlijk op de rand van het verboden gebied. Uh, want niet alleen op de grond heb je verboden gebieden, maar ook in de lucht heb je verboden gebieden. Waarom kunnen we niet over dat gebied hier in Den Haag heen? Waarom kunnen we niet over die, uh, die paleizen heen vliegen? Primair is veiligheid natuurlijk een issue, zeker de laatste jaren met de onrust die in de wereld is ontstaan. Uh, een een secundaire derde bijkomstigheid is de rust van de bewoners, het Koningshuis in dit geval. Dat niet iedereen denkt ik ga even een rondje vliegen om te kijken of ze in de tuin zitten of dat Amalia al buiten loopt of niet. Want we zitten op zo'n 400 meter hoog, dan zou je met een, le een leuke telelens zou je redelijke opnames kunnen maken. En drink the sheet for zie je een impact to de field. Dan moet dat wel de horsten zijn. En Dan blijf je daar toch nog wel heel ver vandaan. Het blijft niet meer dan kijken naar de bomen, maar ik zie verder geen uh, file eikelhorst. Nou ja, dan moeten we zo meteen maar eens uh, beneden kijken op de grond in Wassenaar, hoe het er daaruit ziet. Van boven is het schitterend, maar ik ben ook wel benieuwd hoe het er beneden uitziet. Op de grond, bij de ingang van koninklijk landgoed de Horsten... zoals het staat op een bord bij de toegangspoort, 415 hectare groot... staat opengesteld voor wandelaars in het bezit van een geldig toegangsbewijs. Bij overtreding is artikel 461 wetboek van het strafrecht van toepassing... Kortom, anders is het een verboden gebied. Nou, aan het begin van het land moet ook een groepje mannen aan het werk. Bezig met de bomen te snoeien, de struiken. Dat zijn de vrienden van de horste, vrijwilligers. Die één keer in de week bijeenkomen en hier wat doen aan het onderhoud van het landgoed. Was het hier altijd al? Ja, een to vrij toegankelijk landgoed, ook voor de koninklijke familie. Want, want Christina was de eerste die hier kwam wonen, ergens de jaren zeventig, geloof ik. Ja. Is, is, ja hoe was het er toen, hiervoor? Uh, mijn ouders kwamen hier al. En uh, die hadden weer familie wonen. Die, uh, dat was een traditie. Daar, uh, die dat bestond uit lakeien en houtvesters. Ja. En die woonden dan in die kleine huisjes hier uh, op, het, uh, op het landgoed. En dat is altijd vrij toegankelijk geweest. En uh, nog steeds eigenlijk. Maar ja. verder daar dan een uh, kip en een... Uh, en een tuinderij. Ja. En dan we ze helpen. En dan zat ze heerlijk hier in de schaduw. Zolang ik leef weet ik dat het Horst altijd toegankelijk is geweest. Ja. ja. Nou, dan moet ik zelf maar eens kijken hoe ver ik kom. Kaartje heb ik in ieder geval gekocht. Na een paar kilometer lopen kom ik dan langs een huisje, een wit huisje, waar gewerkt wordt. Dat moet dan het huisje zijn waar uh, prinses Margarita met haar echtgenoot komt te wonen. De bouwvakken zijn heel druk bezig. En zo loop je verder en verder op ziekte dan weer gebouwen staan. En ook de eerste wandelaars die ik uh, tegenkom. Goedemorgen. Ja. Is het ja. veranderd sinds het? Zeg maar, de, nee, niet, want het is al heel lang koninklijk. Ja. Maar sinds de prinsen en prinsessen er wonen? Want er komen er nee, voor meer. mij niet, want ik kom hier al vanaf dat ik dertien was. Nee, hoor. Het en, is en nu er nog meer komen? Nee, nee, nee ze blijven nee. Er, bij zitten, er nog komen, ze zitten dat daar. dat dacht ik nog even ja. af. Maar, maar het blijft blijf wel vrij, okay. denk ik. Ja, ja, ja. Het, ja. Ze Als je maar een kaartje ja. koopt? Ja. Ja. He, kijk, als ze het nou af gaan zetten, dan word ik boos. Want, maar anders niet. Nee. Ja, nee, nee. Nou, dat doen ze niet. Boos. Dat doen ze niet. Dat aardige ja. mensen. Ja. Nee, nee, nee. Nou, fijne wandeling. Ja, bedankt. Tot ja, u. Ja. En dan uh, nou nog verder lopen, en wat zoeken ook. Ligt daar verscholen. En ik zie uh, de groene hekken die er omheen staan. En ik zie de marechaussee. Het stukje van de horsten. Waar we niet kunnen, mogen... en nu ook maar even niet willen komen in verband met de privacy van de mensen die daar wonen. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en de prinsesjes. Beetje de paden op de lanen in met verslaggever Menno Remijer. In Madrid is gisteravond een man opgepakt... die een aanslag zou hebben willen plegen... tijdens een demonstratie tegen het bezoek van de paus aan de stad. Paus Benedictus bezoekt de Spaanse hoofdstad... in verband met de katholieke wereldjongerendagen daar. We gaan naar correspondent Robert Boshart. Robert, hoe serieus moet de, neemt de Spaanse politie dit?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 De kans dat deze man een, een bom of een soort gas zou kunnen produceren. worden de politie, politie hoog ingeschat, ja. Wat, is zijn, uh, wat zou zijn motief zijn? Extreem conservatieve, katholieke jonge man. die vooral op internet bijzonder actief was. Uh, nou ja, bij uh, uh, chatpagina's waar. Uh,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 Straks het Maastadziekenhuis in Rotterdam is dankzij een multiresistente bacterie weinig populair onder patiënten. Maar ook verpleegkundigen voelen zich niet meer zo op hun gemak. En het verkeer? Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Hoe is de situatie op de weg? Er zat uh, maar één file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Koude. drie kilometer. Dat kwam door werkzaamheden die langer duurden dan gepland. Maar die zijn zojuist afgerond. Alle rijstroken zijn weer open. Wat voor uh, ochtendspits verwacht jij, Edwin? Nou, Deze week verwachten we eigenlijk nog weinig uh, van ochtendspitsen. Uh, de afgelopen dagen stond er niet meer dan 20 kilometer... En dat zal vandaag ook zo zijn. Dus een rustige ochtend. Een rustige ochtend. Dankjewel, Edwin Gerts bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 13 minuten voor zeven. In Rotterdam beginnen vandaag de Europese kampioenschappen Dressuur. De oranje equipe gaat na de verkoop van succespaard Totilas aan de Duitsers... op zoek naar nieuwe succesnummers. Een portret van de kopvrouw van de Nederlandse dressuuruiters.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 En vandaag begint het EK met de Landenwedstrijd. De bijdrage was van Edwin Cornelissen. Er zijn veel vragen en er is veel onrust bij medewerkers van het Maastad-ziekenhuis in Rotterdam. Het ziekenhuis kampt met een multiresistente bacterie. En daarom was er gisteren een gesprek tussen de vakbond NU91 en het ziekenhuis. Monique Kemp is van uh, NU91, voorzitter uh, is ze van de vakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u vertellen wat voor wat voor zorgen er leven bij het personeel? Ja, nu 91 heeft tientallen meldingen ontvangen in een week tijd. En die zorgen die gingen vooral over uh, ben ik zelf besmet en ben ik daardoor besmettelijk en kan ik uh, de bacterie doorgeven aan patiënten of aan mijn collega's. Mm -hmm. Een uh, groot deel van de melders ervaarde de aandacht uh, in de media uh, als vervelend. Omdat zij vragen kregen van patiënten: van goh, ben je er ook zo een die uh, zijn handen niet wast? No. In tegenstelling tot uh, wat de mensen zeggen: alle hygiënemaatregelen worden juist en uh, vooral in deze tijd optimaal in acht genomen. En medewerkers waren bang voor hun baan omdat er uh, gespeculeerd werd over een opnamestop of over het uh, niet meer uh, opnemen van patiënten. En zeiden uh, vroeg aan ons, kunnen wij dan <coughs> overgeplaatst worden of uh, onze baan kwijtraken? Ja, en u ging met al deze zorgen uh, gisteren praten met, uh, de, de, met het ziekenhuis. Wat voor soort gesprek was dat? Nou, dat was eigenlijk uh, een uh, goed gesprek. De bestuurder, maar ook de ondernemingsraad en de verpleegkundige adviesraad hebben geluisterd naar de bundeling van deze meldingen. Mm -hmm. Zij hadden de afgelopen twee weken al actie ondernomen. We hebben natuurlijk hen al eerder laten weten dat dit speelde. En uh, hebben uh, vooral aandacht besteed aan het navolgen van de hygiëneprotocollen, maar ook aan het informeren van medewerkers over uh, de situatie in het ziekenhuis. Daar, ging het, uh, daar schortte het ook aan. Mensen die uh, zeiden, van: weet wie we weten niet bij wie we terecht moeten... als we getest willen worden. Er zijn honderd collega's getest, maar er zijn veel meer mensen... die uh, de test willen ondergaan. En dat wordt nu uh, veel rechtstreekser gestimuleerd. Wat voor, voor toezegging heeft u gekregen? We hebben de toezegging gekregen dat er in elk geval... Uh, ...wekelijks uh, grote informatierondes zijn. Ik uh, zou er gisteren ook een bijgewoond kunnen hebben... ...waar het niet dat ik in gesprek was. Mm -hmm. En mensen worden uh, niet alleen gestimuleerd... ...maar ook verplicht om daarheen te gaan... En uh, de communicatie uh, naar uh, patiënten wordt ook uh, verstevigd... zodat verpleegkundigen veilig hun werk kunnen doen. Hè. Patiënten moeten ook gerustgesteld worden over de situatie ja. van medewerkers... waar ze aan toevertrouwd zijn. Hoe, hoe wil het ziekenhuis dat aanpakken dan? Zij uh, hebben uh, protocollen, die hadden zij al. Die hebben ze uh, via leidinggevende... Nogmaals, heel scherp onder de aandacht gebracht. Zij hebben verschillende brochures gemaakt. Die uh, zijn morgen uh, klaar van de drukker. Voor al die verschillende groepen. Ja, en, en, en het imago-probleem naar buiten toe? Nou, ik denk dat dat nog wel een tijdje duurt. Ik woon uh, zelf in de regio en iedereen heeft het over het Maastad ziekenhuis. Ja, in negatief en, opzicht natuurlijk. Ja, precies. En zo'n reputatie achtervolgt je nog wel een tijd. Ja. Uh, ja, mensen zijn toch terughoudend om zich heel snel te laten behandelen daar. Heeft u, heeft u gemerkt dat het vertrek van de directeur Paul Smits uh, vorige week... Heeft dat, dat dat verbetering heeft gebracht? Nou, laat ik zo zeggen, en dat slaat ook een beetje op de situatie... ik vind dat er een frisse wind waait. Zo, dat ja. is, is nogal een uh, stellige uitspraak. Ja, ja. Maakt het zoveel verschil dus? Nou, ik uh, uh, denk het wel, de aanpak van uh, de interimbestuurder, Maar ja, de, de inspectie zal uitwijzen of dit echt effect heeft gehad op de uh, bacterieuitbraak. Dat, dat weten we natuurlijk nog niet. Nee. Uh, denk ik dat uh, er nu heel erg hard gewerkt wordt om de situatie te verbeteren. Ik, uh, ik hoor een, een voorzitter van de vakbond die in elk geval uh, op dit moment gerustgesteld is. Klopt dat? Ja, maar dat komt ook doordat ik met de ondernemingsraad en met de verpleegkundige adviesraad heb gesproken. Okay. En dat zijn natuurlijk de vertegenwoordigers van het personeel daar. En ja. uh, zij hebben onafhankelijk van de bestuurder het uh, uh, verhaal over de situatie met medewerkers aan ons voorgelegd. En nou goed, als ik... Uh, van hen moet ik het hebben. Als ik die verhalen niet kan uh, serieus ja. nemen... dan weet ik niet bij wie ik moet zijn. Monique Kemp, voorzitter van Nu91, dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Met Renate Evers. Vrijwel alle kranten brengen het groot op de voorpagina... het voorstel van Merkel en Sarkozy... om Brussel veel meer macht te geven. De eurocrisis moet volgens Duitsland en Frankrijk worden bezworen met een centraal economisch beleid. Het AD noemt de plannen vergaand. Volgens de Telegraaf hebben beleggers weinig vertrouwen in de nieuwe plannen en daalden de koersen na de bekendmaking van de plannen opnieuw. Onder druk van de aanhoudende schuldencrisis blijken politici enorme stappen te durven nemen, schrijft de Telegraaf in het commentaar. Een paar jaar geleden, ondenkbaar. Maar nu liggen de plannen toch op tafel. Volgens de Telegraaf is duidelijk dat de machtige alliantie Duitsland-Frankrijk... alle eigen plannen kan doordrukken in Europa. Maar het kabinet moet niet bij voorbaat al instemmen met de plannen. Het is volgens de krant een majeure stap Die weggegeven zelfstandigheid krijg je niet zomaar terug. Trouw vindt het noodzakelijk dat het kabinet bevoegdheden overdraagt. De enorme urgentie van de crisis rond de euro... vraagt om gedurfde en onconventionele maatregelen... van de regeringsleiders in de eurozone, schrijft Trouw in het commentaar. De open dubbeldekker, waarin drie studenten maandag tegen een viaduct in Utrecht botsten, had niet mogen worden verhuurd. De Haarlemse eigenaar mocht de bus namelijk niet voor betaald groepsvervoer gebruiken, meldt het AD vandaag. De Rijksdienst voor Wegverkeer zegt dat de bus oorspronkelijk uit België komt. De bus mocht alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld privévervoer of om reclame te maken voor bijvoorbeeld politieke partijen in verkiezingstijd. De politie gaat nog eens naar de papieren van de bus kijken. De eigenaar van het vervoersbedrijf, Ronald Otten, bestrijdt dat hij de bus niet had mogen verhuren. Hij gaat vanuit dat hij en zijn chauffeur vrij uitgaan. De Partij voor de Vrijheid, de PVV, heeft de naam Geert Wilders twee keer geregistreerd als woordmerk. Dat schrijft het Financiële Dagblad dat in het Benelux merkenregister heeft gekeken. Wilders is de eerste levende politicus die een merk is. Het merk Pim Fortuyn werd pas gedeponeerd na zijn dood. Wilders heeft zijn naam onder meer laten registreren voor zaaizaden, levende planten en bloemen. In februari doopte Wilders een nieuwe tulp met zijn naam. Of dat betekent dat de partij de tulp commercieel gaat exporteren, wilde de PVV in een mail aan deze krant niet zeggen. De partij zegt in een reactie dat de naam is geregistreerd om misbruik tegen te gaan. Een omstreden Leerdamse psychotherapeut is door de inspectie voor de gezondheidszorg op non-actief gesteld. Dat schrijft Trouw. De man mag, in, mag geen cliënten behandelen totdat zijn praktijk intensief is onderzocht. Alleen is zo'n uitgebreid onderzoek nog niet gehouden omdat de man zich heeft ziek gemeld. De psychotherapeut raakte in opspraak nadat 24 ex-patiënten en ex-medewerkers uit de school klapten. De man zou cliënten intimideren, hersenspoelen en verkeerde diagnoses stellen. Volgens ex-medewerkers heeft hij voor duizenden euro's per patiënt gefraudeerd met declaraties. Zorgverzekeraars onderzoeken dit nog, al dus trouw. Winkelpersoneel in Zoetermeer wordt volgens het Nederlands Dagblad gedwongen op zondag te werken. Dat stelt CNV-Dienstenbond na onderzoek. Volgens de SGP is er sprake van een bredere trend. Het winkelcentrum van Zoetermeer gaat sinds mei elke zondag open. Personeel van die winkels zit echter niet te wachten op meer zondagswerk, zegt de coördinator. Medewerkers staan soms onder dwang in de winkel. Ze moeten werken. SGP-kamerlid Albert Dijkgraaf wil dat minister van Hagen de arbeidsinspectie inschakelt om een eind te maken... aan deze ronduit onwettige praktijken. Tot zover het mediaoverzicht met Renate Evers. Zometeen het nieuws van 7 uur en daarna het Radio 1-journaal. En dan gaan we kijken naar de situatie in Koendoes. Die politiemissie daar die een logistieke puinhoop zou zijn. We praten met de bonden en later vanochtend ook met minister Hans Hille van Defensie. Die zegt dat inmiddels alles al behoorlijk op orde is daar. U gaat het zo horen, na het nieuws van 7 uur.